het weer tot slot. Vanochtend is het overwegend zonnig. Vanmiddag ontstaan er in het binnenland enkele stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 16 graden in het noordwesten en 22 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. A.W.B. Ah, informatie met één file op de A7 van Horen naar Zaandam, bij weidewormer. Wormer, 3 kilometer. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen... En Marcel Oosten. Maandag 18 april, goedemorgen. Italië zegt goede reis. En Frankrijk en andere Europese landen houden de deur angstvallig dicht voor Tunesiërs. Maar eigenlijk hebben de Schengenlanden maar weinig middelen om de stroom Tunesische vluchtelingen te stoppen. U hoort de laatste ontwikkelingen in de meest betrokken landen van onze correspondenten. En Brussel komt voorlopig ook niet met een oplossing. We praten erover met CDA-Europarlementariër Wim van der Kamp. Volgens migratiedeskundige Anton van Kanthoud gaat het hier om een unieke situatie waar niet direct een oplossing voor is. Hij is te gast. Na half acht. Het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli zou worden gesaboteerd door Libische autoriteiten. U hoort zo waarom dat gebeurt. En luchtvaartdeskundige Benno Baksteen geeft zijn commentaar. We bellen ook nog even met de advocaat van de nabestaanden van een aantal Nederlanders die bij dat ongeluk om het leven zijn gekomen. Eigenaar van kinderdagverblijf het Hofnarretje voelt zich gedemoniseerd door de advocaat van ouders van betrokken kinderen. U hoort zo waarom. De brandweer trekt vandaag aan de bel vanwege naderende bezuinigingen. De verkiezingen in Nigeria. Waren Finnen winnen in Finland. Het proces tegen Geert Wilders gaat weer verder. ...over dat etentje en het opnieuw wraken van de rechters. En vanwege de economische crisis komen er maar weinig nieuwe producten in de supermarkt. We hebben de cijfers van Philips. En begraven op zijn FC Twins. Hoort u meer over in dit Radio 1-journaal tot half tien uur. Kunt u ons volgen via internet nos.nl of via Twitter. Ons account is NOS Radio 1. De libische autoriteiten frustreren het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli in mei vorig jaar. Het land wil dat het lijkt alsof de crash is veroorzaakt door een hartaanval van de piloot. Dat zegt een deskundige die uit onvrede uit het team, het onderzoeksteam is gestapt. I naar somebody, and uh, they told us there it's a heart attack. The captain had a heart attack, and uh, the end of the story. Or I said, uh, did you do topsy and that? De autopsie is er dus niet gedaan. Volgens deze libische deskundige was het besluit voor die haataanval al genomen voordat het onderzoek was gestart. Hij denkt dat de ramp is veroorzaakt door vermoeidheid van de piloot en dichte mist. Libië zou niet willen dat de waarheid boven tafel komt. No, no. we hebben any investigation because it touches certain people in Africa. Always, with their work with them. Yes, of course. Toch is ook een technische oorzaak niet uit te sluiten. Franse onderzoekers hebben de vluchtopnames geanalyseerd... vertelt verslaggever Hans-Jaap Melissen. De Fransen hebben die gegevens naar Libië gestuurd... en horen daar niets meer van. En wettelijk gezien moeten ze in ieder geval voor 12 mei... dat is een ramp een jaar geleden... moeten ze komen met de resultaten. Als ze niet de definitieve hebben, dan met de voorlopige resultaten. Nou, dat is dus afwachten... En het is vooral ook afwachten, zit die hartaanval daar bijvoorbeeld in... of hebben ze dat toch niet aangeduurd? Bij de crisis kwamen ruim 100 mensen om het leven... onder wie 70 Nederlanders. Alleen een jongen van 9 overleefde de ramp. Dan naar de strijd in Libië. Ook dit weekend werd er weer stevig gevochten. De padstellingen tussen partijen in de oostelijke kuststeden... wordt steeds groter. Woordvoerder van kolonel Gaddafi ontkent dat het leger... daar clusterbommen heeft ingezet tegen de opstandelingen. We zijn accused crime, is We Ook in andere landen in de Arabische wereld was het dit weekend weer onrustig. In Jemen bijvoorbeeld sloeg het leger opnieuw demonstraties neer. En in Syrië gingen weer duizenden mensen de straat op, ondanks de zaterdag aangekondigde hervormingen. Rechts heeft de parlementsverkiezingen in Finland gewonnen. De Conservatieve Nationale Coalitie is de grootste partij geworden... ten koste van de centrumpartij. De rechtspopulistische ware Finnen hebben de grootste winst geboekt. Ja. De Ware Finne is zes keer zo groot geworden en is nu de derde partij van het land. Ze vindt dat de Finse belastingbetaler niet moet opdraaien voor de Europese noodhulp aan bijvoorbeeld Griekenland. Ook pleit de partij voor het beperken van immigratie, vertelt dit nieuw gekozen parlementslid. Nobody has anything against immigrants as such. We want to limit immigration that is harmful from our national point of view. I mean from our economic point of view of the social point of view and so on. And daarom wordt de partij niet in hetzelfde rijtje thuis als andere populistische partijen in Europa, vindt de lijsttrekker. Our party is not a right-wing party. We are sitting in the parliament between social Democrats and Center Party. And there has have, have we been for for decades. So you shouldn't be too much worried. Dus niet te veel zorgen maken. Geen van de Finse partijen sluit samenwerking met de ware Finnen uit. Waardoor de partij inderdaad kans maakt om in de regering te komen. Er waren ook nog verkiezingen in Nigeria. Volgens voorlopige uitslagen zijn die gewonnen door de huidige president Jonathan. Sommige waarnemers noemen de stembusgang in Nigeria... de eerlijkste verkiezingen in decennia, zoals deze van de Afrikaanse Unie. Het zal heel moeilijk zijn om een to te komen. Met um, accusaties en um, allegaties. Dat uh, um, het systeem. Maar volgens andere waarnemers en uitdager Bulgari... zijn de uitslagen in sommige zuidelijke regio's wel verdacht. President Jonathan is afkomstig uit het christelijke zuiden. Zijn tegenstander komt uit het islamitische noorden. Maar religie speelt geen rol bij deze verkiezingen, zegt deze kiezer. Het heeft niets te maken met religie. Het just got to do with the situation that we are in, in this country. We believe that the man die we are voting for will bring change, will make things better for the people and bring about all the infrastructures that we need in this town to make our lives better Dan naar Amerika, het zuiden van de Verenigde Staten, wordt geteisterd door tornado's. Bijna 250 zijn er geteld. Minstens 45 mensen zijn daarbij omgekomen. That's een tornado! Well, there's no one left. To the left! Yeah. Two more! How about to the right? Two more! Yeah, we got we got one on the ground there. Look at the trees, look at the trees, look at the trees! Look at the trees coming up. tornado's gaan gepaard met overstromingen en zware hagelbuien. Vooral North Carolina is getroffen. In de 60 tornado's. Daar kwamen dit weekend 21 mensen om het leven. Een oog Massive thick cloud with debris, all kinds of debris spiraling around it. There waren pieces of, of all kinds of metal, boards. Just is uh, just a complete spiral. Have you ever seen anything like that? A first time. First time I've ever seen one. In die staat zijn zeker 130 mensen gewond geraakt. Honderden huizen zijn verwoest en 200.000 mensen zitten zonder stroom. De schade is enorm. When I come outside, I see my all my wonder was busted out of my car. Uh-huh. And um uh, I didn't know what happened because I didn't really know that, that they busted out until I come out. En they jouw windows out jouw car. I said, man, it don't make no sense. Yep. Yeah, that's, I was so scared. I was some kind of scared. Behoorlijk bang. Dus deze vrouw. In North Carolina en Virginia is de noodtoestand afgekondigd. Dan de beurzen Dow Jones en de Nasdaq die sloten beide net iets hoger afgelopen vrijdag. Net als de beurs in Parijs, Frankfurt en Londen. Amsterdamse AEX verloor Toen wel een tiende procent. Nieuwe handelsweek is niet goed begonnen. In Tokio staat de Nikkei op een licht verlies.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 Het huis waarin country-legende Johnny Cash opgroeide... in Dias, Arkansas. Dat wordt een museum. Dias is sinds zijn dood in 2003 een bedevaartsoord voor de fans geworden. De bevolking heeft al heel wat gedaan om het huis... en het nabijgelegen theatertje te restaureren. Maar met 515 inwoners is geld al snel op. En daarom houdt zoon John Carter Cash een Benefietconcert in augustus. Hij treedt zelf op, net als zijn zus Roseanne Cash... en grote namen zoals Chris Christofferson en George Jones. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim...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 het is 12, bijna 13 minuten, over zes. We gaan naar Joris van der Kerkhof vanochtend voor het eerst. En Joris, jij houdt je vanochtend bezig met een bijzonder stuk Nederland. Hè? Een grabbelinie is de belangrijkste verdedigingslinie van Nederland. In, in ieder geval in de Tweede Wereldoorlog, maar veel eerder uh, aangelegd. 18e eeuw al. Uh, toen was het de bedoeling om de Fransen een beetje tegen uh, te houden. Die toen eigenlijk ook, zoals het idee, uh, uit het oosten zouden zou moeten komen. De Tweede Wereldoorlog. Toen was het al een beetje vervallen, 38-39, Maar in 1939 uh, uiteindelijk uh, met zo'n 50.000 uh, soldaten weer uh, in volle glorie uh, hersteld was het idee. Um, die gerbelinie die, uh, wordt uh, vandaag een, een rijksmonument. En uh, dat gaat in de loop van de dag gebeuren. De staatssecretaris uh, van Rijksmonumenten, Alpen Zelfs... Uh, de, de, die staatssecretaris die, die komt in de loop van de dag uh, uh, hier langs, Albert Zelstra... Uh, een officiële aanwijzing van de Grebbelinie tot Rijksmonument bekendmaken. Um, en in deze uitzending tot half tien... heel veel mensen die uh, met de Grebbelinie te maken hebben... die komen vertellen over uh, de geschiedenis en ook over de toekomst uh, van die linie. Nou loop ik hier, en we hebben op een plek afgesproken... Uh, bij de A12, die zoomt uh, hier in de buurt uh, voorbij. Je ziet de lichten van de uh, A12 ook. Aan de andere kant ik zie je heel veel grasvelden en een beetje uh, mist uh, boven die grasvelden uh, opdoemen. En als je dan weer doordraait, zie ik wel uh, bomen en struiken... en iets wat op een uh, verhoging uh, lijkt. Dat zou nou toch wel, en daar staat ook een gebouw bovenop... dat zou ook wel een fort kunnen zijn... Maar dat wordt dan in ieder geval in de loop van de ochtend uh, uitgelegd. En dan hoef ik niet meer te kijken naar die drie hanen die daar uh, staan tussen de uh, bruine schapen. En het paard wat net in vrolijkheid uh, mijn kant op uh, liep. Maar toen ik begon te praten, toch weer uh, schielings de andere kant op ging. En nu in alle rust van het gras aan het genieten is. Geniet van je ontbijt, paard. Ja, kijk maar. Ja, Goedemorgen. Joris van de Kerkhof vanochtend dus uh, bij de Grebbelinie. Later meer van hem. Het is kwart over zes. De heerst grote onrust bij de brandweer. Ook daar moet flink bezuinigd worden. Minister Opstelte wil dat onder andere doen... door het aantal kazernes flink terug te dringen. SP gaat door middel van enquêtes onderzoeken... hoe groot de onvrede is onder de brandweermensen. Een groot deel hiervan is vrijwilliger. Net zoals Marco Lagendijk. Hij is vrijwilliger bij de brandweer Albrandswaard. Uh, nee, Albrandswaard.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 Ja, bezuinigingen. Binnen de veiligheidsregio waar we een aantal jaren geleden naar over zijn gegaan als gemeentelijke brandweer, komen ze geld tekort en dan wordt er bezuinigd op materiaal. Wat zou nou op den duur het gevolg zijn? Ja, dat hier nog één auto staat, één tankauto spuit. Dat gebriet wordt groter omdat er een beroepskazerne dichtgaat. gaat. Dat wil zeggen dat wij dus dadelijk op een uitdruk gezet kunnen worden ergens net buiten de grens van onze eigen gemeente.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 Door naar uh, Indonesië. Want de strijd tegen de corruptie in het land heeft nu ook het parlement bereikt. Iedereen wist al dat veel Kamerleden schaamteloos hun zakken vullen, maar dat de corruptiebestrijders hen ook durven aan te pakken, is een verrassing. Tientallen parlementariërs zijn uh, in staat van beschuldiging gesteld inmiddels. En hun tegenstand is heftig, merkte correspondent Michel Maas, die ging kijken bij de rechter. De speciale corruptierechtbank in Jakarta begint de dag met een nieuwe zitting. Deze hier gaat over steekpenningen, die een bedrijf aan bestuurders heeft betaald in ruil voor een lucratief overheidscontract. Zittingen zoals deze heb je hier elke dag. Een eindeloze stroom bestuurders en ambtenaren heeft hier al in het beklaagde bankje gezeten. En de stapel zaken wordt maar niet kleiner. Het lijkt onbegonnen werk. Ondervoorzitter Bibit Samatrianto van de Anticorruptiecommissie KPK beseft dat maar al te goed. Gaf, baba, co Voor de bevolking is corruptie al iets heel gewoons. Het begint als je een identiteitsbewijs, een rijbewijs, een paspoort nodig hebt. De mensen geven de ambtenaren geld. Want als je niet extra betaalt, kan het lang duren voordat je je papieren krijgt. En het gaat maar door. Van de ambtenaren naar de rest. Het hele systeem is corrupt. Het economisch systeem, het juridisch systeem en het politieke systeem. We kennen hier een systeem van money politics. Het geld bepaalt wat er gebeurt. Alles draait om geld. De KPK heeft nu het slagveld verplaatst naar het allerhoogste niveau, het parlement. 26 parlementariërs zijn net opgepakt en in de gevangenis gegooid... omdat zij geld hebben aangenomen in ruil voor hun stem. Het is de eerste zaak die speelt in het parlement, maar het zal niet de laatste zijn. Zelfs parlementariërs geven openlijk toe dat er in dat parlement heel wat geld omgaat. Zoals Aziz Shamsudin van de partij Golkar. Het is al zo vaak geprobeerd. Dan benaderen mensen ons en proberen ons te verleiden. Als we A zeggen, krijgen we X. Als we B zeggen, krijgen we Y. En als we C zeggen... Het is bijna aan de orde van de dag. Gisteren heb je het weer Dibadibaba kunnen zien. Mensen die eerst hun handtekening zetten onder een voorstel... en dan plotseling een totale ommezwaai maken. Apa. Apa yang Wat is dat? Wat is er gebeurd? Maar net als Bibit van de KPK wil ook Aziz de moed niet helemaal opgeven. Ik denk dat niet iedereen in het parlement te koop is. Er zijn nog idealisten. Maar die idealisten lijken in de minderheid. Want het parlement vecht terug met alle middelen. Bibit weet niet of de commissie uiteindelijk het gevecht tegen de corruptie kan winnen. Uiteindelijk vechten de corruptors en hun vrienden terug. Ze werken de KPK tegen... Er is al negen keer een herziening van de wet op de KPK ingediend. Het wordt in ieder geval een gevecht van heel lange adem. Het zal nog heel lang duren. Net zo lang als onze politiek door geld wordt bepaald. Correspondent Michel Maas was dat vanuit de rechtbank. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De machtsstrijd bij Ajax heeft een nieuw slachtoffer geëist... Na voorzitter Uri Coronel, Het voltallige bestuur en de raad van commissarissen... heeft nu ook algemeen directeur Rick van der Boog zijn afscheid aangekondigd. Hij blijft nog in dienst tot 1 juni, maar van den Boog gaat al wel taken overdragen. Zijn vertrek zag iedereen wel aankomen, ook voorzitter Uri Coronel. Nou ja, weet je, uh, uh, het valt natuurlijk niet te ontkennen... dat de laatste maanden zeer hectisch geweest zijn. De laatste weken helemaal...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 Uh, en ja, ik kan niet zeggen dat dat een complete verrassing komt. Ledenraad van Ajax wil zo snel mogelijk een nieuw bestuur... en een raad van commissarissen formeren. Als dat op tijd lukt, wijzen die nieuwe beleidsmakers... dan de opvolger van Van der Boog aan. Zullen we het maar zo over voetbal hebben dan? In de eredivisie hebben Ajax en PSV geprofiteerd... van het puntenverlies van titelverdediger FC Twente. Bij de graafschap kwam FC Twente niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Tena Preudom vindt het overdreven om dat dramatische puntverlies te noemen.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 Even nog kijken naar hoe het er nou voor staat. Met nog drie wedstrijden te gaan staat Ajax op één punt van de koploper PSV en nummer twee FC Twente. Op de slotdag speelt Ajax in eigen huis tegen Twente. Favoriet Philippe Gilbert heeft de Amstel Gold Race gewonnen. Tegen de overwinning van de Belg kon de Rabo-formatie van Erik Dekker maar weinig inbrengen. Achteraf moet je dat wel concluderen. Ja, je hebt sowieso, iedereen dacht Gilbert is topfavoriet, dat was hij. Maar wat hij vandaag doet is, is wel ongelooflijk. Wat zijn ploeg doet is ook heel knap trouwens. En, en als Gilbert dan zelf nog de achtervolging gaat leiden... Ja, dan begin je toch een beetje te denken van shit. Uh, uh, misschien, misschien doet hij hier net dat kleine jasje uit... waardoor hij op de kouwberg tekort komt en wij uh, met de prijs kunnen, kunnen gaan lopen. Maar niets bleek minder waar, want het was een soort opwarming denk ik voor zijn sprint. In Budapest is het WK ijshockey begonnen, in de eerste divisie wel te verstaan. Dus geen Amerika, geen Canada, geen Rusland, wel oranje. De Nederlandse ploeg gaat voor de medailles. Dat is belangrijk om ook volgend jaar tegen de beste landen van de eerste divisie te mogen spelen. Edwin Cornelissen bezocht een van de laatste trainingen in Nederland. On this day, at this moment, it's our game. is this game to you? It's what makes me a Canadian. De finale van de Olympische Spelen tussen Canada en Amerika. Ijshockey op het allerhoogste niveau. En dan gaat Nederland voor het WK in de eerste divisie. Zo ook de captain. Ponteunissen. Als je dat nou moet vergelijken: niveau van zo'n Olympische finale en de eerste divisie. Ja, moeilijk te zeggen. Als je het in salaris gaat uitdrukken wat spelers verdienen, dan wordt het misschien nog wat duidelijker. Wij doen het op semi-professionele basis. En jongens die op het AWK staan, nu verdienen een miljoen. Ik bedoel, dat, dat geeft een beetje de verhouding wel weer. Het is, uh, ja, het, het is een groot verschil, maar het zit maar één niveau eronder. Promoveren is moeilijk voor ons. Maar zit je één niveau hoger, doe je wel met de top mee. On both sides of the border, a record number of viewers tuned in to Canada's gold medal victory. Trophy Star! It's over! The fuck is in! Canada wins the good old hockey game. Olympisch niveau is natuurlijk een different league. Maar dit WK in de eerste divisie is belangrijk. En daarom wordt er hard getraind. Onder leiding van bondscoach Tommy Hartogs. Een belangrijk WK, omdat er een duidelijk doel is, een medaille. Ja, wij willen zeker een medaille. Wij gaan ook voor die medaille. En uh, met die medaille heb je volgend jaar recht om in divisie 1 te blijven. Want zeg maar de top 3 van beide pools gaan volgend jaar 1 divisie volgen. Dus als je bij de eerste 3 zit, heb je volgend jaar een zware pool... Maar dat is juist wat we willen, want we willen juist zware wedstrijden. We willen meer internationale wedstrijden, want dat is waar die, deze jonge jongens het meest van leren. Verzorgers staat toe te kijken tijdens de training van Oranje. Wat zijn ze aan het doen? Ja, dat zijn bepaalde oefeningen die uh, op de wedstrijden gericht zijn. Uh, het is natuurlijk nu, we proberen vaste patronen te krijgen. En uh, ja, als de wedstrijden dat er zijn, dan is er toch nog een schepje bovenop. En uh, een wedstrijd is iets extra's als een training. Het is dus trainen voor het WK, waar in ieder geval één belangrijk land ontbreekt in de poel van Oranje. Om begrijpelijke redenen. Ja, Japan ontbreekt. Ja, klopt. En, uh, ja, voor ons niet heel ongunstig moet ik zeggen, omdat Japan toch een concurrent is. waar we, ja, Die, die meestrijdt om een medaille ook. Dus als er eentje afvalt, dat scheelt in ieder geval weer. Dus, ja, het is nee. vervelend dat Japan moet, uh, moet missen, maar voor ons pakt het misschien wel goed uit. Zij waren een uh, absolute concurrent voor jullie in dat opzicht? Ja, zeker weten. Ik heb nog niet heel veel tegen gespeeld. Vorig jaar toevallig wel, toen verloren met 3-1. Maar ik weet dat Japan van andere jaren in de andere pulsen, die altijd meedoen voor een medaille. En in dat opzicht zijn ze een absolute concurrent die je liever kwijt dan rijk bent, eh, sportief gezien. Tegenover de afmelding van Japan staat dat ook Nederland niet helemaal compleet is. Een aantal spelers is er niet bij. Voornamelijk spelers die actief zijn in het buitenland. En dat combineren met een studie op een universiteit. En dan heb ik het grotendeels over de jongens die in het buitenland eisen hockey in NCAA. Want die hebben met hun eigen team natuurlijk in de halve finale of in de finale gespeeld. Dus die hebben al veel school gemist. En dat zijn, dan zijn dit, die zo die twee weken nog een keer missen... dan komt dat hard aan, ja. Want die krijgen toch een scholarship. Dat is lastig om die jongens uh, ja, los te weken voor zo'n WK. Ja, dat is best lastig, ja. En, uh, ja. Je ziet het, als ze achterstand op school hebben, dan is dat moeilijk. En uh, als ze geen achterstand hebben, dan is het nog moeilijker om ze te krijgen. Dus... Maar ook zonder die afwezigen wil Oranje maar één ding. Een medaille op het WK... Dat moet haalbaar zijn. Ja, absoluut. Ja. Iets wat je op korte termijn natuurlijk niet kunt zeggen van dit niveau. Sydney Crosby scoorde in overtime om Canada 3-2 win over de US en ice hockey goal. En Misschien in de verre, verre toekomst, maar de komende jaren niet. Meer. Nou, Nederland speelde gisteravond tegen Gastland Hongarije en verloor met 7-3. Radio 1, het NOS journaal.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 De Nigeriaanse president Jonathan lijkt zich op te kunnen maken voor een nieuwe ambtstermijn. Uit voorlopige verkiezingsuitslagen van 32 van de 36 regio's blijkt dat de president tot nu toe ruim 20 miljoen stemmen heeft gekregen. En dat is meer dan twee keer zoveel als zijn belangrijkste uitdager Buhari. En autofabrikant Toyota heeft de productie in alle 18 Japanse fabrieken hervat. Door de aardbeving en tsunami lag het werk vijf weken stil... omdat veel onderdelen niet meer konden worden geleverd. Toyota laat de fabrieken tot half juni op halve kracht draaien. En tot zover het NOS-journaal. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het overal onbewolkt en licht nevelig. En plaatselijk komen er ook enkele mistbanken voor. De actuele temperatuur loopt het een van 3 graden in het oosten... tot een graad of 7 in het westen. Na zonsopkomst verdwijnen de nevel- en mistbanken vrij snel... en wat de rest is een vrij zonnige ochtend. Alleen in het waddengebied daar is vanochtend nog kans op wat mist... en laaghangende bewolking. Vanmiddag is dat niet meer het geval. en ontstaan dan stapelwolken, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland.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 AMB Verkeersinformatie. Er staan nu 10 files, zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files zijn dus een kilometer of 3 à 4 lang, en geven niet al te veel vertraging. Um, ik pik even de wat langere eruit. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost 6 kilometer. En op de A7 Horenzaandam tussen Purmerend Noord en Weidewormen 5. A15 Goorkem-Rotterdam tussen harningsveld Giesendam en Sliedrecht-West 4 kilometer. En 5 kilometer op de A15 richting Europoort tussen het knooppunt Benelux en Spijkenisse. Dan in Brabant op de N267, de provinciale weg tussen Drunen en Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Oudheusden is de weg in beide richtingen dicht. En dat komt door een gaslek. De kwaliteit rammelt, de regels worden niet nageleefd en garantie nog nooit van gehoord. Een fiets bestellen bij internetbarks.com valt nogal eens tegen. En klagen helpt niet.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 Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Schengen-landen, bijna alle landen van de Europese Unie zijn dat trouwens... willen geen Tunesische vluchtelingen. Met een tijdelijk visum dat Italië de vluchtelingen gaf en geeft... trekken Tunesiërs vanuit Italië Europa in. Na het uitbreken van de revolten tegen dictator Ben Ali... trokken duizenden Tunesiërs naar Lampedusa... en vandaar naar het vasteland van Italië. Als in Tunesië een volksopstand uitbreekt tegen dictator Ben Ali... vluchten duizenden Tunesiërs in wrakke schepen... naar het Italiaanse eilandje Lampedusa. De vluchtelingen hebben allemaal zo hun redenen Tunesië te verlaten. Maar verreweg het grootste gedeelte bestaat uit jonge mannen op zoek naar werk. Zoals een man die aan de slag wil als internationaal radiomaker. Ik heb drie jaar Engels anglais, Ik heb een diploma van radioman inter, international. En tot nu toe heb ik geen boulot. Ik ga mijn kans hier in Europa In Tunesië kan ik geen werk vinden, dus kijk ik wat mijn kansen in Europa zijn, zegt de man. En de route naar Europa gaat via Lampedusa. De mensen op het eiland zijn vluchtelingen uit Afrika wel gewend. Maar de exodus uit Tunesië dat overvalt ze. De toestroom is te groot en de eilandbewoners slaan alarm. Queste catastrofe. De mensen zitten hier bovenop elkaar. Het is te vol, zegt een vrouw. Je kan erop wachten dat die straks ziektes uitbreken, zegt een andere vrouw. Hepatitis, TBC. Straks moeten we allemaal in quarantaine dan zie je hier geen toerist meer. En het laat de regering koud wat hier gebeurt. Die noodkreet wordt in Rome opgevangen. Premier Berlusconi bezoekt Lampedusa en belooft de bewoners... dat de vluchtelingen naar andere steden zullen worden gebracht. Binnen 48 tot 60 uur zijn ze weg, al dus Berlusconi. Immigranten zijn in verschillende situaties die we voorbereid in Italië, niet alleen in Sicilië, maar ook natuurlijk in andere regio's, contiamo che le operatie di embargo possano prendere twee giorni. Met vier boten worden de Tunesische vluchtelingen opgehaald. Ze zijn opgelucht dat ze Lampedusa en de opvangkampen terug de toe kunnen keren. Ze gaan naar Sicilië en Bari en ze weten dat ze de eerste hindernis naar Fort Europa hebben genomen. Italië, dat met de Tunesiërs in de maag zit, vraagt de Europese landen om hulp. Minister Maroni van binnenlandse zaken doet een beroep op de solidariteit van de EU-landen. Oggi vedremo se esiste un Europa unito e solidale o se solo geografica. Maar Europa houdt zich doof en brengt Italië ertoe een drastisch besluit te nemen. De Tunesische vluchtelingen krijgen een visum en dat maakt het mogelijk een half jaar lang door Europa te kunnen reizen. Europa staat perplex over de Italiaanse maatregel. Minister Leers van Integratie en Asiel zegt... Als ik naar de uh, opname kijk van Italië in de afgelopen, uh, weet ik het, vijf of tien jaar... wat betreft, betreft uh, asielzoekers of betreft migranten... dan heeft Italië in verhouding tot bijvoorbeeld Nederland het heel erg relaxed gedaan. Dat kan ik u verzekeren. Ondanks de weerstand van andere Europese landen voert Italië zijn voornemen uit. De Tunesische vluchtelingen krijgen papieren en ze kunnen Europa in waar ze heen gaan Frankrijk zeggen ze we gaan naar Frankrijk Aujourd'hui, duie la France Aujourd'hui à la France France Et toi France Et toi à France, France. France. France. Inmiddels is een trein met Tunesische vluchtelingen vanuit Italië aan de Franse grens tegengehouden. Volgens de Fransen is een visum alleen niet voldoende om het land binnen te komen. U hoort onze cosplay net uit Frankrijk daar straks over, trouwens ook die in Italië. En we praten erover door, onder andere met Europarlementariër voor het CDA Wim van der Kamp. En met deskundige migratiedeskundige Anton van Kanthoud. Al onderwerp: nieuwe producten in de supermarkt. Nieuwe zoutjes, een nog grotere keus aan ijsjes of pizza's met een nog krokantere bodem. Nou, veel fabrikanten hebben de afgelopen jaren, mede door de recessie, bezuinigd op innovatie. Echte uh, nieuwe hoogvliegers waren er dan ook niet in 2010. Behalve dan misschien die ene nieuwe chips, u weet wel, die met uh, patatje-joppiesmaak. Nom, nom, nom. Verslaggever Jeroen Schutijzer bezocht de zoutjesfabriek in het Noord-Hollandse Broek op Langendijk. Chips en daar uh, is de saus die wordt gedoseerd in de smaaktrommel, zoals wij het uh, noemen. Dus dit is het uh, geheime recept van de saus. Worden hier dag en nacht chips gemaakt? Ja, dag en nacht uh, worden hier chips gemaakt. Hoeveel in totaal? Wij produceren hier 350 uh, miljoen zakken. Uh, en van patatje joppies zijn in de afgelopen zes weken al 2 miljoen zakken verkocht. Nou, daar word je toch hartstikke blij van hier. Rondlopen in een uh, zoutjesfabriek. Hier komt het meest succesvolle nieuwe product vandaan. Richard ten Hollander van PepsiCo. Vandaag wordt de hele dag die Joppy gemaakt. Ja, inderdaad. Hoe, hoe is dit uh, product ontstaan? Dit product is ontstaan door een consument. Jullie hadden een soort wedstrijd uitgeschreven. Inderdaad. Waaraan 680.000 consumenten hebben deelgenomen... En uh, Peter Bogaert uit Kudelstaart heeft patatje joppie uh, bedacht. Wat is dit nou, patatje joppie? Ik ken ja, het helemaal niet. Ja. ja, patatje joppie is een uh, combinatie van uh, mayonaise smaak, huidjes en uh, curry. En dat smaakt heerlijk. Oh ja? Proeft u er een? Het is nog wel een beetje vroeg, hè? En nu <laughs> al aan de... Mmm. Nou. Nah. Wat proef ik? U? Wat ik proef, ja, Joppie zeker. <laughs> je blijft ervan genieten. Nou ja, genieten als je ervan houdt, hè. <treeks> Ronald Laurijzen van marktonderzoeker Symfony IRI. Was het een uh, slecht jaar voor nieuwe producten in de supermarkt? Ja, het was een, uh, een zeer matig jaar. Hoe komt dat? Enerzijds zien we dat uh, fabrikanten wat minder geld besteed hebben aan innovatie... Uh, er is vooral veel geld gegaan naar de acties om de producten, bestaande producten goedkoper te maken. Van de andere kant zien we ook dat uh, supermarkten wat terughoudender zijn geweest met het opnemen van nieuwe producten. En als laatste factor uh, de consument zelf. In crisistijd staat hij wat minder open om nieuwe producten te kopen. Die blijft wat meer bij het oude vertrouwen. En zijn het ook de grote jongens, Unilever, Procter Gamble, die uh, snijden in innovatie? Ja, ook daar. Um, het is geen typisch Nederlands uh, fenomeen, want ook in andere landen van Europa en ook in Amerika zien we eigenlijk dat de omzet die nieuwe producten brengen, dat die uh, het afgelopen jaar behoorlijk is tegengevallen. Nou, is dat erg? Ja, dat is heel erg, want um, uiteindelijk mis je, uh, in vergelijking met andere jaren, zo'n 200 miljoen euro nieuwe omzet. Wij investeren ook heel veel in productverbetering en in productvernieuwing. Wij waren de eerste in Nederland met zonnebloemolie voor de chips. We hebben net dit jaar het zoutgehalte met 25% verminderd. Zowel in lees als in duivis. Dus er is geen sprake van dat wij daarop bekorten. Dat was dus een handige marketingtruc van jullie. En goedkoop. Nou, een, een handige marketing truc. Dit was een uh, heel erg groot uh, programma wat we hebben ontwikkeld... waarbij we juist de consumenten wilden laten bepalen... welke chipsmaak zij graag wilden hebben... en met de belofte dat hij ook nog in de supermarkt zou komen. Wat houdt die winnaar er nou aan over? Uh, de winnaar krijgt uh, 1% van de omzet. Oh, in zakjes uitbetaald? <laughs> of in nee, geld? Nee, volgens mij wilde hij het niet in, uh, in Natura uh, hebben. Dus Peter is een blij man... En verhuisd van Kudolstaat naar de Bahama's. Na, <laughs> daar, uh, daar kan ik geen uitspraak over doen. Verslaggever Jeroen Schutijzer over het gebrek aan nieuwe producten in de supermarkten. Dan naar Ajax. Machtstrijd, daar heeft een nieuw slachtoffer geëist. Na voorzitter Uri Coronel, het voltallig bestuur en de raad van commissarissen heeft nu ook algemeen directeur Rick van der Boog zijn afscheid aangekondigd. Hij blijft nog wel in dienst tot 1 juni, maar al zal zo'n langzame hand wel zijn taken gaan overdragen. Zo vertelde voorzitter Uri Coronel. Ja, Dat betekent dat belangrijke beslissingen natuurlijk ook genomen kunnen worden en moeten worden...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 Nu nog Ajax-voorzitter Uri Koronel. Hoorde u Jeroen Stekelenburg sprak met de... Fan van je voetbalclub tot na je dood. Nou, FC 20 kan het voor je regelen. Hoe? Dat hoort u zometeen. Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Er staat nu zo'n 60 kilometer aan files. Nou, wat dat betreft zitten we aardig op schema. De meeste files die er staan staan rondom Rotterdam en Utrecht. Dan geven ieder voor zich niet al te veel vertraging. Er zijn twee bijzonderheden. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. Dat levert drie kilometer file op. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort het knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloes... zes kilometer door een ongeluk... En hier is de reis ook dicht. Verwacht je nog iets bijzonders, Dennis, vanochtend? Nee, nee, nee. Het, uh, het, het valt gewoon reuze mee. Relatief gezien dan deze maandagochtend. We verwachten een normale spits dus. En dat betekent rond half negen zo'n 150 kilometer aan files. We het. Dennis, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van de Kerkhof reist vanochtend. Of in ieder geval staat vanochtend op de Grebbelinie. En met het opkomen van de zon, Joris, moet je langzamerhand gaan zien... wat daar nog van over is. Ja, die zon die komt prachtig uh, rood. Echt van rood, ja. Een klein beetje oranje tussen de bomen door. Dan kun je die hier van het, uh, van het fort aan de Buursteeg bij Veenendaal... kun je die zien opkomen. Het fort uh, doorkliefd uh, door, het, uh, door het spoor. En in alle rust en meer koet die in het watertje aan het, uh, aan het varen is... zou je bijna zeggen. En nu zei je dat je ook nog een vink hoorde. Ja, het is, het is echt fantastisch hier. Hè? Ondanks het lawaai van die snelweg... hoor je ook de natuur er nog bovenuit af en toe van de, uh, nou had ik het helemaal bedacht... Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zijn heel veel afkortingen die uh, vandaag uh, aan, het, uh, aan, het, aan het woord komen. Ja. Bij een moment wat bijzonder is voor de Grebbelinie. De Grebbelinie wordt Rijksmonument. En wat heeft uh, ja, dit hoopje zand... Nee. deze enorme hoop zand van 60 kilometer van hier... tot Spakenburg daaraan? Ja, nou ten eerste is dat natuurlijk een erkenning van... dat dit toch een heel bijzonder uh, complex is, hè? Een aaneenschakeling van aarde, forten, kanalen, dijkjes... noem maar op, om te zorgen dat we hier het gebied onder water konden zetten. En het feit dat het een Rijksmonument is, betekent dat we met z'n allen zeggen... dit is eigenlijk toch echt een icoon van onze geschiedenis. 266 jaar geleden zijn ze met blote handen aan het graven gegaan. Moet je je voorstellen, met kruiwagens en inderdaad met de schep. Maar dit is een icoon van onze geschiedenis. Nederland, waterland, de defensie van Nederland... En daar moeten we dus heel zuinig op zijn. En dat uh, moeten we ook aan onze toekomstige generaties nog, uh, nog nageven. Die moeten dat ook kunnen zien en beleven. Ja, dit is een fort. Uh, betekent dat dat er ook iets opgebouwd was... behalve wat de Duitsers later aan, uh, aan, aan beton erop hebben gezet als, als bunker? Stond hier ook nou ja, echt iets van stenen bovenop? Nou, nou eigenlijk niet. Uh, je hebt in Nederland meerdere linies. Hè? De, de Nieuwe-Hollandse-Waterlinie, de Stelling van Amsterdam... Nou, nog een aantal. Gebelini is eigenlijk van aarde gemaakt. Het waren vooral aardwerken, eh, dammetjes, waar achter de militairen zich konden verschansen. Aarde, later aardetankwallen. Dus eigenlijk nauwelijks eh, opgebouwd. Later zijn er wel wat kazematten, bunkertjes opgezet, waar manschappen zich konden verschansen. Gaat nou, dit open? Het poortje open. Dat kan. Maar dus vooral aarde, aardewerken. En dan dus uh, zoveel jaren geleden uh, uh, zijn ze daarmee begonnen... in de Tweede Wereldoorlog uh, voor het laatst gebruikt. Um, zou het nu nog een keer ook echt uh, functioneel gebruikt kunnen worden... of is het iets om overheen te wandelen en te denken van... hé, hey, dit is van jaren terug en dat hebben we knap gedaan, wij Nederlanders. Nou ja, toch wel, toch wel veranderd laatst hoor. Want ja, toen de vliegtuigen kwamen waren onze linies eigenlijk niet meer zo handig. Want ze vlogen natuurlijk gewoon overheen. Ja. Maar we kunnen het wel gebruiken. En dat is namelijk omdat dit als een soort groen lint... door het landschap van Gelderland en Utrecht loopt. En dat er hier ook heel veel natuurwaarden zijn. Je kunt het gebruiken voor je waterbeheer. Dat is allemaal helder. En wat heel erg mooi is, kijk u maar naar rechts. Hij is alweer ja. een paar centimeter omhoog gegaan. Vandaag prachtig beschenen door de zon. De Grebellini, niet meer bruikbaar. Wel van historisch belang. Joris van de Kerkhof hoort u dat de hele ochtend over. 10 minuten voor zeven is het. Um, gisteren is Twente van de eerste plaats gestoten in de eredivisie. Maar daar zullen we het maar even niet over hebben met Gerco Brink van de supportersvereniging. Goedemorgen. Ja, heel goede ochtend. We negeren dat feit maar eventjes, hè? <laughs> ja, ja, laten nou, we wel maar we doen. We gaan het hebben over begrafenissen. Begraven worden in FC Twente, stel om precies te zijn. Dat kan namelijk sinds dit weekend. Um, hoe zit dat? Leg dat eens uit? Nou, het gaat erom dat, dat iedereen die, die FC Twent warm hart toedraagt... en ook dat hij dat graag wil dat FC Twent deel uitmaakt van zijn begrafenis... en niet alleen maar deel is van tijdens het leven... dat hij de mogelijkheid heeft om straks gebruik te kunnen maken... van de mogelijkheid die er allemaal zijn straks, of die er nu zijn. En waar moet ik dan aan denken? Ja, FC Twente rouwkransen, uh, Conoriaanse registers, uh, urnen, kisten... Uh je kunt het niet zo gek bedenken. Alle wensen die je, die je eventueel hebt op het gebied van uitvaarten waarin Twente een rol mag spelen of moet spelen tijdens uw begrafenis zijn beschikbaar. Ja, en meneer Brink, wat staat er dan op? De kist of op de krant? Op de, op de, op de krant staat bijvoorbeeld een, een groot lint met FC 20 je Alle, Alles in rood-wit neem ik aan dan? Rood. Rood. Ja, ja vooral en... rood natuurlijk. Ja. En en er is ook een kans, daar staat, staat een gesigneerde bal op. Er zijn ook gesigneerde shirts die allemaal door het, door, door het elftal zijn getekend. Op de kist staat uh, uh, uh, You never walk alone op de zijkant. Aha. En het logo natuurlijk van, uh, van FC20 ja, zie ik overal. Op, op alle artikelen staat het logo, ja. Ik zie zelfs een enorme bus op de website staan. Uh, wat is daar de bedoeling van? Wat zegt u? En, en die bus die ik op de website zie, wat is daar de bedoeling van? De bus is eventueel voor uh, nabestaanden, dat je de, het laatste stukje naar het kerkhof bijvoorbeeld, dat je de, de, de bus kunt huren en dat we alle nabestaanden in de bus uh, richting de begraafplaats kunnen. Ja. En, en het stadion, speelt, speelt dat nog een rol? Nee, helemaal niks. Dat niet? Ja, alleen het enige mogelijkheid is naast het stadion een grote wall of fame. Dat zijn allemaal kleine tegeltjes met een persoonlijke boodschap. Daar kun je dan gebruik van maken om daar bijvoorbeeld een tekstje op te zetten uh, voor het, voor het hiernaamhals. Zijn er al eens FC Twente uitvaarten geweest? Ja, het, ja het Ton van Dalen bijvoorbeeld. En uh, Krijn is, uh, is onder uh, heel veel uh, uh, belangstelling, ook in die tijd, uh, ook uh, met allemaal... Uh, FC Twente. Uh, ja. Maar ja, dat waren. Signaturen gegaan. Dat waren bekende, hè? Dat was de stadionspeaker. Ja, dit, dit is voor de gewone mens. Ja. Ook een. een bevriende P supporter Die is in die tijd ook. Dat was toevallig wel vanuit het stadion. Maar het gaat er vooral om. dat ja. mensen die geen netwerk hebben, bijvoorbeeld. bij FC Twente, dat die ook de mogelijkheid krijgen. ook gebruik te maken van FC Twente-artikelen. Zou u zelf zo willen gaan? Ja, gewild ook wel. Dus, dus, dus, dus ik heb zelf ook de behoefte. Uh, ik kom zelf uit Hardenberg. Maar als ik hier naar de sigarenboer ga, dan, uh, dan kan ik nog geen sjaaltje krijgen. Omdat alleen maar Ajax en Feyenoord ligt. Ja. Dus uh, nou. ja, FC Twente heeft zoveel maatschappelijke waarde voor mij. maatschappelijk nut. Dat ik ook graag wil dat het straks bij mij op de graaf rol gaat spelen. Nou, en daar zijn dus nu de mogelijkheden voor. Meneer, Meneer. Daar gaat het om. Ja, hartelijk dank ja. voor uw uitleg. En ja, uh, succes de komende weken. Het wordt, het wordt nog lastig, hè? We zouden het er niet over hebben. Ja, we zouden het oh, er niet over hebben. Ja, nee. Nou, nee, nee, nee, nee, Nog het alle kanten zou ik zeggen. Dank je wel. Meneer Brink, gek op Brink, dank u wel. Goed goed. goed. Ja. Het NOS Radio nou. De ochtendkranten. Katholieken eisen ingrijpen paus, dat schrijft de Volkskrant vandaag op de voorpagina. Kopstukken binnen de kerk willen dat de paus aartsbisschop Eik van Utrecht tot de orde roept. Hem wordt de eigen gereidheid verweden, verweten, een onchristelijk gedrag. Ook zou hij gelogen hebben over de financiële situatie van de priesteropleiding in Utrecht. Volgens de Volkskrant heeft Eijk alle krediet verspeeld met zijn autoritaire stijl van besturen. Critici zouden moeten vrezen voor hun baan. Conflicten liepen zo hoog op dat de ambassadeur van het Vaticaan in Nederland moest bemiddelen. Te vergeefs, voorzitter van het contact Rooms-Katholieken heeft zich nu rechtstreeks tot de paus gewend. Oud-premier Ruud Lubbers is afgelopen zomer in het geheim opgestapt... als voorzitter van het Nationaal Comité dat het Eeuwfeest van Nederland... in 2013 voorbereidt. Volgens de Gooi in Eemlander speelt Lubbers relatie tot het kabinet een rol. Als informateur kwam hij in botsing met Mark Rutte en Geert Wilders. Ook zou het kabinet minder geld aan het Eeuwfeest willen uitgeven. Een salarisrel over Kundus schrijft de Telegraaf. Militairen en Margeusees die in Kundus lokale agenten gaan opleiden... verdienen zo'n 100 euro per dag... Minder dan hun politiecollega's. En dat terwijl ze hetzelfde werk gaan doen. Het verschil zit hem in een extra toelage van de EU voor politieagenten. En de vakbonden vrezen nu scheve gezichten. Minder middelbare scholieren zijn vorig jaar van school gestuurd... of tijdelijk geschorst. De onderwijsinspectie telde er 5500... en dat zijn er volgens trouw minder dan voorgaande jaren. Volgens de VO-raad ligt de daling aan toenemende angst bij scholen. Scholen zijn namelijk bang voor de publiciteit... die gepaard gaat met het schorsen en verwijderen. Maar de schrijver van een boek over straffen in het VMBO denkt iets anders. Scholen zouden de verplichting om schorsingen... Te melden, ontduiken. De man die vorige week in Buffalo zijn vriendin en ook een politieagent doodde... had die dag te horen gekregen dat hij het land uit moest. Dat schrijft het AD. De asielzoeker had op medische gronden bezwaar aangetekend tegen zijn uitzending. Maar dat werd afgewezen. Hij zou psychische klachten hebben. Volgens de Volkskrant komt SBS Nederland waarschijnlijk in handen van uitgeverij Sanoma. De andere bieder, uitgeverij De Persgroep, houdt het voor gezien. Sanoma, uitgeverij van tijdschriften als Donald Ducks, zou met SBS in één klap een machtig mediabedrijf worden. Voor zover het dat nog niet is. John de Mol zou met Sanoma optrekken om zo een eigen platform voor nieuwe programma's te ontwikkelen. SBS staat te koop omdat het Duitse moederbedrijf ProSieben staat Eins hoge schulden heeft. Paniek onder Nederlandse pokerspelers. Duizenden mensen die pokeren via drie grote Amerikaanse websites zijn waarschijnlijk hun geld kwijt. Volgens de Telegraaf heeft de Amerikaanse justitie de sites uit de lucht gehaald en beslag gelegd. ...op rekeningen. Via de website zou geld worden witgewassen. Volgens pokerjournalist Mark Rovers... ...krijgen klanten de duizenden bij elkaar gespeelde euro's niet van hun account af. En dat leidt tot onrust. Volgens de poker science staat het ingelegde geld veilig op buitenlandse rekeningen... Maar je weet nooit waarmee die sites straks... eventuele rechtszaken en boetes gaan betalen, zegt Rovers in de Telegraaf. Nog even naar Spits. Er ging achter een bijzonder billboard aan dat op 25 stations hangt. Het nieuws dat erop staat is slecht. Dag des oordeels, 21 mei. Roep sterk tot God. De Bijbel garandeert het, met een D, staat op de poster. <laughs> bedenken van de poster is volgens Pits een 89-jarige Amerikaanse predikant. 70 jaar bijbelstudie en een homohuwelijk hebben hem overtuigd van naderende laatste oordeel. Niet gevreesd, de krant heeft navraag gedaan bij de Protestantse Kerk Nederland... en die laat weten dat we de predikant niet hoeven te geloven. Hij zat bovendien er al eerder naast. Delta Lloyd heeft goed nieuws.